Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel studenten met long covid stoppen met hun studie of lopen studievertraging op, zeggen studentenclubs tegen de krant trouw. De studenten die afhaken door de blijvende effecten van corona zouden daardoor van de radar verdwijnen. Ze hebben in tegenstelling tot oudere mensen vaak nog geen vaste werkgever of sociale kring om op terug te vallen, waarschuwt studentenvakbond LSVB. De organisaties willen dat er een betere registratie komt van studenten met long covid. Het onderzoek naar het Lekken van geheime documenten wordt door Amerika uitgebreid. Vorige week verschenen de plannen over Amerikaanse steun aan Oekraïne ineens online. Hoe die info is uitgelekt is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van CNN lijken ze wel echt te zijn. Er staan dus allemaal officiële stempels op de papieren. Huub Oosterhuis is overleden was de vader van Treintje en Tjeerd Oosterhuis, de muzikanten. Zelf was hij vooral bekend als schrijver van christelijke teksten en liedjes. Die worden vaak gebruikt in de protestantse en katholieke kerk. Ook was hij een goede vriend van het Koninklijk Huis. Hij sprak onder meer op de uitvaart van prins Klaus en prins Friso. Huub Oosterhuis was 89 jaar. En in Schravenzande in Zuid-Holland is een ontsnapt stokstaartje gevangen. Drie stokstaartjes ontsnapten meer dan een maand geleden uit een buitenverblijf. Een van de beestjes verscheen ineens in iemands achtertuin en schoot de keuken in. De bewoner filmde het. Je wilt eten. Ja, gaat niet naar binnen, toch? Hij nee, gaat naar binnen. Ja, daarna probeerden ze hem binnen te vangen met een vuurkorf, maar het stokstaartje glipte steeds door te spijlen. Met een wasmand lukte het uiteindelijk toch. Al was het niet zonder risico. De vanger werd nog wel in zijn duim gebeten. En het stokstaartje is nu richting Stichting Aap gebracht. Het weer bewolkt en vanuit het westen op steeds meer plekken regen. Het is 11 graden op de Wadden en 17 in het oosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Den offerzaanstad staat bij Horen een file van 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Komt er een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht.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 Zandvoort is geworden. En uh, als laatste hebben we Wim Buchel, Die erelid is van de internationale judo federatie. En jouw vader ook goed gekend heeft. En mijn vader heel goed gekend heeft hier samen ja. in, in, uh, in, daar, Bij Duistergast. Duistergast. En, met, uh, carnaval, in, in de carnaval. En, uh, in de plulgenootschap. En uh, noem maar op ja, allemaal. Ja. Maar we gaan eerst praten met Mike Koper. Welkom Mike. Nou, dank je. Oh, goed, nou, goed, nou, we we kennen Mike natuurlijk als raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ja. Ja. Daarom zit je niet hier. Nee. Daar valt ook genoeg over te vertellen. Ja Amerika. zeker. <laughs> maar dat gaan we niet doen. doen we een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 Uh, uh, overal uh, in gemeentes worden dit soort bijeenkomsten uh, gevoerd en dan worden, me, worden met name senioren meer wegwijs gemaakt in wat kan er nou gebeuren als het gaat om uh, digitale fraude. en wat kun je eraan doen? Dus er is eigenlijk landelijk vastgesteld uh, wat er wat gebeurt. Nou, dat is niet vastgesteld, worden, maar dat zijn gewoon projecten ja. die, die wij zijn als voor niet uniek uh, dat nee, we dit dat willen. Er zijn ja, heel, ja. Dus het, het hele mooie daarvan is dat juist omdat dat een landelijke samenwerking is, komen.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 Helemaal fake. Ja. En je kan het niet zien. Het zag er zo mooi uit. Maar uit Nederland of uit ja. het buitenland? Gewoon Nederland. Gewoon Nederland. Want als het uit buitenland is, is het makkelijk hè. Dan mm -hmm. uh, zie je slechte, slechte spellingen en zo. Maar.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 te doen, geloof ik. Dat... Nee, die fraude helpdesk. Dat is gewoon oh, fraude, een fraude helpdesk. Ja, ja. Ah. Punt. Okay. En, en daar, daar kun je gewoon... Daar zie je dus dat... Uh,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 dan je zoon bellen. Ja, dat lijkt me een goede tip, ja. Ja, en een vraag, heb jij uh, om geld gevraagd? En niet met het nummer uh, wat zij opgeven, nee, maar precies. met het oude nummer. Met het dat het oude is her, bijvoorbeeld maar. ook een hele goede tip. Maar die WhatsApp-vrouwen, uh, dat, dat, dat is natuurlijk, uh, gelukkig wordt dat steeds bekender. Ja. En dat is ook een beetje het doel van, de, van dit soort bijeenkomsten, om dat ook bekend te maken. Ja, precies. Ja. Ja, dat is eigenlijk phishing, hè? met uh, valse e-mails, valse, valse ja, uh, WhatsApp. Ja, maar zo'n WhatsApp-vrouw, dat kan ook gaan dat ze je een tikje sturen dan, hè? Ja. naar dat verhaal ja. wat uh, ja. advertentie. Dan zeggen ze, hé... Hey, uh... Ja, dat is natuurlijk een tikje. Ja, precies. Ja. ja, dat is onvoorstelbaar ja. brutaal. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, uh... ja, ze zijn met hun vak bezig en dat is oplichting. Ja, ja. ja. ja dat is duidelijk, ja. ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld van een bank, ABN of... Ja, uh, helpdeskfraude, uh, nou dat komt ook aan de orde. En, uh, ik weet ook bij mij in de buurt, heb ik ook iemand, iemand die zo slim en bij de hand is. Maar die zo suf gepraat werd door iemand aan de telefoon. Hm. En die zegt, nee hoor, ik begin er niet aan, want uh, de, de bank belt mij nooit, hè, want dat, mm -hmm. dat weten we zo langzamerhand wel. Ja, ja, dat wel. lijkt me wel. En uiteindelijk kwam er gewoon iemand aan de deur. Ja. En dan vraag je je af: hoe komen ze toch aan die gegevens. kunnen we... Het is natuurlijk uh, makkelijk uh, ja. te herleiden. Ik ja. bedoel, dat, dat is natuurlijk door... Ja, ja, vroeger stond je met je naam en adres ook in de krant. Gewoon. Ja, ja de, laten we eerlijk te, zijn. Mijn telefoon ook. Ja, ja, nee, dat is waar. Dus, dat is, uh, maar, ja. Ja. Toen kwam dat nog niet voor. Nee, wat, wat er nu was gebeurt, Er een andere maar. vorm van oplichting. Ja. Want vroeger ja. ging het met brieven. Ja. Er zijn ja. natuurlijk kettingbrieven, hebben ja, we hebben ja, ja, ja, gehad. Ja, ja, ja, ja, het is ja. nu de moderne vorm. Ja, kettingbrieven, dat was ja. toen ook. in. Maar toen was internet er nog niet eens kunnen nagaan. Nee, maar oplichters zijn er altijd, hè? Nee, dat is waar. Die zijn er altijd geweest. Die zullen er ook altijd blij denk ik.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 te zijn bezig, daar kunnen we niks aan doen. Maar we kunnen wel van elkaar leren en mm -hmm. kijken wat we er tegen kunnen doen. Plus.nl, uh, daar, uh, ja, daar stond hij op de dat site. Dat kan uh, via internet, maar dat kan ook telefonisch op uh, 023 57 Kijk, alles paraat. Uh, uh, 023 5740330 En dat nummer klopt hoor, want het is niet, uh, geen oplichtingsnummer. <laughs> oh, dat zeg ik even bij. Maar en anders geval... checken we dat even op de website. Ja, juist. en je kan ook de Bali. De Bali heeft een Pluspunt voor kun je ook Ja, zeker en, ja, kun je ook. Of de blauwe tram, want er zijn blauwe twee bijeenkomsten. Twee Twee de de één keer in de pluspunt. blauwe tram. Ja. Uh, die ja. blauwe tram is op uh, 15 mei, dus ja. het duurt nog heel even. Maar de eerste is 17 april, nou, dat is maandag over een ja. week. Van half twee tot vier uur, allebei zijn die bijeenkomsten. Ja. En u kunt zich daarop voor opgeven. En uh, ja, ik zou het doen als ik u was, maar uh, ja...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 Succes, Dank je wel. Succes al. met de politieke ja, uh, ja. activiteiten ja. de komende Ja, Ik nou, heb je hek, ben er maar druk mee. Ik he? heb er een hekel aan vervelen. Dat ja, nee, dat wel. begrijp ik. Nou, er is genoeg <laughs> te doen in Stanford. Nou. Dus. We, uh, we gaan even muziek draaien, geloof ik. We gaan uh, muziek draaien. Pim, als het lukt, uh, nou, ja, dat lukt allemaal wel. <laughs> uh, Volgens mij gaan we de shangri Laas. Uh, leader of the pack, gaan we draaien. Ja, een mooi, mooi stuk. Is really heerlijke geluiden. Ja, dat hè? zijn jouw geluiden. Ja, mijn motorgeluiden. heerlijk. Ja, een uh, oude motorrijder. Ja, we gaan binnenkort wel lekker rijden. Hè? Maar ja. dan moet het een, een graadje of 10, 15... Maar we gaan het nu ergens anders, anders over hebben. Hans. Ja, we gaan het zeker ergens anders over hebben. Want de, de, de mysterie rond het graf van Paulus Loot Ja, bij ons ontwild. zit uh, Walter Sands, de voorrichter van de gemeente Zandvoort. De die is het ja, laatste jaar uh, druk bezig. Het laatste jaar eigenlijk druk bezig gehouden met uh, Paulus Loot, die, die 300 jaar. jaar geleden Zandvoort kocht. En vorige week ben jij op, met een team op zoek geweest naar de stoffelijke resten van Lood in de protestantse kerk. In de... Om te kijken of, of ja. je daar nou echt mag. Uh, ja. nou, voor, vooraan beginnen, ik weet niet of iedereen het verhaal van Paulus Lood kent. Nou misschien is nou, dat Ja, wel Misschien wonder. even goed even samenvattend. Um, precies 300 jaar geleden, 6 november uh, vorig jaar, uh, heeft Paulus Lood de heerlijkheid Zandvoort gekocht. Dat kocht hij van de Staten-Generaal. Um, in die tijd... Voor hoeveel?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 Dus zo'n buisje is dat. Mm -hmm. En ze zeiden, joh, we zien niks. Zo'n heel klein camera. Ja, dat is zo'n soort... Zo uh... En bij zit. Ja, zo'n lampje hè? ervoor ja. in en een klein lensje. En daarmee kun je dan ja, echt kijken naar, nou, zo doen ze ook de rioolinspecties. En uh, dus ja, we zien niks. En het staat al een meter diep. Dus we wisten ook niet hoe diep het was en ja, hoe... wat er dus onder die plaat zou zitten. Ja, ja. Hebben ze een andere camera erbij gehaald. En een gegeven moment, één meter, twee meter, tweeënhalve meter. En toen zei hij, nou ik begin wat puin te zien, wat, wat rommel.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 Met koperen spijkers, nou precies zoals het gewoon beschreven is tijdens de begrafenis van Paulus. P-H-U. En... Ja, Paulus. Dat is het begin van de naam. Dus een stuk hout ja, ja, waar P-A-U ja. op staat. En een stuk oh, gingen we verder. Het was eigenlijk een stukje oord. Dus het was inderdaad Paulus Lood, heer van Zandvoort. Dat is met okay. koperen nagels, is dat op die kist geschreven. Maar dit is en daar hebben we dus gewoon stukken van. Ge ja, dat is vergaan, ingestort. Ja. En weet je, we hebben op één gaatje erin gekeken. We hebben dus niet de hele kelder kunnen inspecteren.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 Dingetje, maar wat dat dan is, een, een klein kistje of wat ja, dit. een jaapje. Ja. Nou ja, dat, dat, dat dachten wij dus ook meteen. Want zou die dan daar terecht gekomen zijn? Jaapje paap. Maar goed, dan zult het echt open moeten maken. Ja, het zou toch een... Zou dat toch zou een, wat zijn. Ja, maar in ieder geval, weet je... Uh, we hebben dus resten gevonden van, uh, van de kist. We hebben dit uh, een stuk hout gevonden waar gewoon een stuk van zijn naam op staat. Met die koperen schrift erop. En uh, ja. Zijn, zijn er opnames van gemaakt? Ja, ja. die... Uh,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 Het onderhoud van het graf. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het moest altijd gesloten ja, ja. blijven. Ja. Dus maar misschien... er zitten wel vier ringen aan hè? Aan de, aan, aan ja, de, de da, da, ja, daarmee is dat is natuurlijk gemaakt om het uiteindelijk op te kunnen tillen. Ja.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 Ja, ja, eigenlijk wel. <laughs> maar ja, we hebben het niet op 1 april gedaan. Op, in plaats nou, van ik 31 maart. Je hebt gezien. Ik er over uh, na uh, en nagedacht. Ja. En haar nieuws, uh, die dacht daar met name over na. Want. Uh, ik ben echt gebeld door ze. Van jongen, Walter, vrijdagmiddag. Ik wil best komen. We willen graag meewerken. Ja, we gaan geen niet in het 1 april niets stappen. Nee. Ik zei, jongen, het is geen 1 april. Toen <laughs> hebben ze nog de kerk gebeld. Want ze geloofden <laughs> mij. Echt, maar, ja. En toen was het dus inderdaad van. Ja, nee, uh, het is echt. En dit en dat. Ze hebben het s'avonds meteen online gezet.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 ja, niemand is er zeker natuurlijk nee, dus... niemand, het, is, het is leuk dat we, dat we weten dat echt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 uh, dat komt eraan. Nou ja, en oproep aan de ondernemers. jongens, Het is heel makkelijk. Je kunt zo inhaken. Ja. Weet je, uh, zet, ja. iets. Zet, een, zet een lood cocktail op je. Op je of maak een ja. loodgerecht. Of maak een ja. merchandise. Er is genoeg te doen. Nou ja, De naam uh, blijft altijd voorbestaan door de boulevard. Paulus dat is prachtig gerenoveerd uh, En er uh, ja, is ook een sieraad voor zandvoort geworden. He? Ja, dus, uh... dat is absoluut mooi. En weet je, dat is het grappige. Uh, we zijn natuurlijk met dit project begonnen. Vanwege die herinrichting van de boulevard. Ja. Ja. En toen kwamen we achter dat het zo weinig bekend is over, over Paulus Loos. Ja. Nou ja, en wat dan leuk is, is dat dan gewoon... We zitten nu hier bij Burum Zandvoort. En mm. opeens hangt hij daar gewoon met stip in. Ja, er gewoon tussen. ja. ja. ja, het ja dat is toch heel leuk. Dat heb je toch voor elkaar gekregen, Walter. Ja. Nou ja, samen met Gilles, samen ja, met ja. Hilli, samen ja, met, ja. met Johan. Ja, we zijn een team uh, ja. Ja. en we, we doen dat met elkaar. Ja, goed nou, hoor. Hartstikke goed. Ja, Leuk verhaal weer, wat uh, weer? Walter. En, uh, nou, ja, Ik hou jullie uh, op het hoogte. Ik zal ook uh, op het moment dat we inderdaad met die prijzen... En het, ja, leuk. Ziet ja, alles er uh, louter uh, uit. En dan kunnen we... De, de, de volgde natuurlijk ook met de gestandvoedse coronatie. Uiteraard, ja, ja, zeker, zeker. Dat begrijp ik. Helemaal goed. Uh, helemaal goed, hartelijk bedankt, jullie, Walter. Uh, en een goed paasweekend. Jullie ook. We, we gaan, gaan weer, uh, verder in met uh, muziek, en dat is uh, Bram van Meulen aan de toekomst. En dat gaat over politiek, heet het nummer. Leuk nou, zijn, hè. Want we gaan zo we praten er weer. met de nieuwe wethouder. Helemaal goed. Als ik niet kijk,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 Ja, en, en bij hem was dat zo. Ja, Het is de gemeente Rondeveen. Hè? Daar komt... dat, dat zat hij, ja. ja. ja, ja. En ik, ik zit in oh, ja, ja, Weidemeer. De ja, ja, ja, ja, en Weidemeer, de veen en, en omstreken. Dat is zijn uh, gemeente, ja, was dat? Precies. En ik uh, zit dan in de gemeente waar onder andere Loosdrecht, Schaverland, ja. oh, Kortenhoef, ja. niet te vergeten. Zeer bekend. Maar u bent er ook wethouder geweest, dat klopt. Ja. Ja, en, ik ben wethouder geweest in de, de periode die vooraf ging aan de laatste verkiezingen. Dus die vier jaar ben ik wethouder geweest voor onder andere ruimtelijke ordening. En daarvoor ben ik ingestapt in de, in de politiek eigenlijk, in het bestuurlijke, um, in 2016. Als wethouder van financiën. Okay, oh ja ja, ja, ja, En, en tegenwoordig uh, als gemeenteraadslid? Gemeenteraadslid voor dorpsbelangen. Uh, voor dorpsbelangen? Ja, plaatselijke partij. Plaatselijke partij, ja, ja. Dus dat gaat goed. Dus, uh, is, nou, is, is, is het politiek rustig, vaarwater? Nee integendeel, in tegendeel. Oh. het tegendeel. boven, het is het bijna het bijna het wel. Nou, dat wil ik niet meteen nee, zeggen. Nee, nee. Wat dat betreft, als je het met elkaar zou vergelijken... is Sanford een buitengewoon rustige gemeente. Nou, oh, ja. het is wel eens anders geweest. Ja. Maar... Uh, maar, uh, hoezo? Wat, wat zijn de problemen daar? Bij nou, de, de, de gemeente staat onder preventief toezicht... van de provincie Noord-Holland. Oh. Vanwege de financiën. Oh. Er wordt hard gewerkt aan een financieel herstelplan. Er wordt hard gewerkt aan een ambtelijk herstelplan. En uh, er wordt ook gekeken van... wat is nu de toekomst? van meren ja. uh, Nu nog zelfstandige gemeente Moet het zo blijven? Ja of nee? En zo ja. Uh, wat zijn daar de consequenties van? Ja, ja, ja. Daar dus... wordt nu echt hard aan ge uh, naar ja, gekeken. Ja, dat zijn allemaal onderwerpen die misschien in Zonvoort ook spelen. Hè. Ik bedoel, uh, misschien worden wij wel uh, onderdeel van Amsterdam of Haarlem of... Uh, ja, dat is... zou in Haarlem zijn, denk ik. Ja, dat denk ik ook. voorlopig zijn we nog een, een zelfstandig. Ja, ja kijk, en, en, ik ben van een plaatselijke partij en ik ben altijd lid geweest van de van En uh, bij ons staat die zelfstandigheid voorop. Alleen, uh, zeg ik er wel bij. Um, het moet wel um, haalbaar, tuurlijk, uh, betaalbaar ja. en realistisch blijven. Logisch, Is ja. Die, die tegenwoordigheid van geest moet je wel hebben. Ja, ja. Oké, okay, en nu naar Sandvoort. Ja. Uh, uh, had, had u al een, een, een, zeg maar een band met uh, ons dorp of niet? Ja, uh, van oudsher eigenlijk. Als klein kind met mijn ouders en grootouders uh, kwamen we natuurlijk op vakantie. We ja. uh, ja. zaten toen. Voor mij bestaat het meer in de schelp. Ja. Uh, ja, uh, ja het uh, bestaat uh, bestaat, nog. Bestaat, oh, bestaat nog. Okay. Niet, niet er zo. Ja. Nee, nee, dus daar uh, verbleven we dan uh, nou, soms wel een paar weken. Ja. En, uh, wat ik zelf uh, leuk vind, uh, dat werd door mijn moeder verteld... Uh, is dat ik nog familiebanden heb in, in Zandvoort. Oh, ja? okay. Dat gaat wel een, een tijdje terug. Um, maar uh, degene die hier uh, Lange Jan was, Jan Sneijer... Uh, dat is mijn grootvader. Oh ja? ja ik, dus dat is uh, nog een genoemd aangenoemd, ja, Jan, Jan, Jan Ja, Jan Sneijer, zeker. Ik heb opgezocht op, uh, online staat een heel lang verhaal uh, een goed gedocumenteerd over zijn leven hier. Wat leuk. En Ja, vond ik heel leuk om te lezen. Ja. En, uh, dat, nou, dat geeft toch weer meteen een ja, zeker, ja. bepaald gevoel. Ja, zeker. dat kan ik me voorstellen. Kan Afgezien me van het feit dat, dat ik Sam natuurlijk gewoon ken van mijn bezoeken hier. Ja, ja. begrijp ik, ja. Dus uh, als gewoon als, als, als, ja, als toerist. Toerist, he, maar, toerist eigenlijk? Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar wel, wel, wel een hoop reizen straks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 Ja, de bouwdossiers en, uh, en, en de Formule 1. En de Formule 1. En, en, en uh, Formule 1, ik voegde zelf wel meteen aan toe: het circuit. Dat zijn wel twee ja. Ja, ja. ja ja, dat ja. klopt. Ik denk dat Formule 1 makkelijker is dan het circuit. Joh. Maar bent u een uh, beetje race fan?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 Ja. En uh, wat betreft de, uh, de mogelijkheden tot bouwen in Zandvoort, uh, dat is ook duidelijk. hoe dat uh, ik heb, We zitten hier natuurlijk met, met, met de zee. Uh, je kunt, ja, niet, hier, je ja. kunt niet naar het westen in ieder geval. Nee, dat wordt dat lastig. Ja, ja, ja, dat is lastig nee, niet ja. te ver. <laughs> nee, niet ver. <laughs> dus de mogelijkheden tot bouwen zijn hier vrij beperkt. Ja. Uh, wordt het ja, dat, dat is altijd, dat speelt er al jaren natuurlijk, maar uh, uh, het, het is moeilijk om hier uh, nieuwbouw te plegen, zeg maar. Echt nieuwbouw, dus uh, daarom zit in mijn portefeuille ook... Hè? Herontwikkeling. Ook herontwikkeling. Ja, ja. Uh, en ik denk dat dat wel een uh, belangrijk punt gaat worden. van Hoe kan je bepaalde delen van, van het dorp uh, herontwikkelen? Of het ja. nou gaat om een terrein of om een gebouw. ja, uh, ja daar, Ook daar gaan we naar kijken natuurlijk. Uiteraard, ja. ja. ja, ja. Maar, uh, wat heb je ervoor gedaan? Voor, hier, voor zeg maar, uh, de, po de politiek uh, heb je nog een heel ander traject gedaan. ja Ik kom uit de wereld van de journalist. Dus ik heb lang ja, bij de krant ja, gezeten. Ja, ja, ik heb uh, 26 jaar bij de Telegraaf gewerkt. Uh -huh. uh, voor uh, Als verslaggever en uh, ik ben uh, tien jaar lang uh, chef van de kunstredactie geweest. En het einde van mijn uh, carrière bij de Telegraaf was ik uh, anderhalf jaar lang uh, hoofdredacteur van Spits, de gratis krant. Oh, die oh, ja, al Spits, ja, ja. Ja. En voordat ik bij de Telegraaf kwam, was ik vijf jaar verslaggever voor De gooi eemlander En oh, dat ja. is de regionale krant in de, in de gooien ja, ja. ja, Dus uh, journalistieke achtergrond? Journalistieke uh, achtergrond. Nou ja, ook breed, breed georiënteerd natuurlijk. Uh, ja, en toen ik begon als wethouder, werd ook gevraagd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 De nou, eerste nou, uh, twee uur is het... Uh, uh, uh, 4 euro. euro. Daarna wordt het 7 euro. Ja, maar ja, dan moet je er niet... Nou, je... Ja, je, je, ik denk niet dat hij voor uh, twee uur hier komt. Nee, ja, maar ik denk dat hij wel een, een, een pasje krijgt. Ja, misschien wel. Maar goed... Uh, Zoveel details. De nee, nee, nee, nee. Maar, maar dat... ik heb nu keurig de, de parkeerapp ingesteld. Dus oh, okay. Ja, ja, ja. ja. Nou, je uh, veel zin in waarschijnlijk, hè? Ik heb er heel veel zin in, ja. En dat is uh, vooral omdat het in een, uh, in een gemeente is uh, ja, die heel erg aanspreekt. Ja. Die, die, ja. Uh, uh...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 Naast, nee, naast dit? Uh, voorlopig niet. Nee, Dit is wat ik uh, nu doe. Okay. En, uh, ik, ik ben wel bezig met een paar dingen, maar niet echt een vaste baan of zo. Nee, nee, dus uh, nee. dit, hier ga ik uh, in ieder geval de komende tijd, want ik moet ook goed inwerken in de dossiers. Veel mensen spreken. Uh, en in de tijd, in die andere 50%, als het dit weer is en het wordt iets warmer, denk ik dat ik hier gewoon lekker ja. blijven hangen de je ja. <laughs> mevrouw Geurons ook? Van OPSF Of niet? Of... Van tevoren niet, nee. nee ja, nu, maar tevoren nu, nu, nu, niet. nu wel inmiddels. In dus maar, uh, uh, Eigenlijk is het de burgemeester geweest die uh, zeg maar heeft... Uh... Dat soort dingen hou ik altijd zeer vertrouwelijk, maar ja, ik, ja, ik kan zeggen dat ik goede banden had met Zandvoort al, <laughs> Ja. Op een <de> bestuurlijke vlak. <laughs> ja, ja, ja. Dit is mooi. Nou, nog even over het, over het circuit, hè, want uh, Formule 1 Komt um, er zo, ja, dan, dan, mag je, dan heb je een mooie plek. Dat weet ik niet. Ik, uh... ja, in ieder geval je wordt wel, normaal gesproken word je wel uitgenodigd als dat zou kunnen, ja, ja. wethouder van zoveel eh, zo. dat soort afspraken heb ik nog nee, niet begrijpelen. Ik weet dat er ook begrijp. discussie is rondom de rondom het evenement. Ja, uh, ja. Dus daar zal ik me ook uh, aan wijden. Ja. Uh, ja, dat gaat over de vermakelijkheidsbelasting hè, die ze ja. willen gaan invoeren. Ja, ja. Na dit jaar eigenlijk. Want ja. uh, dat is een groot punt voor het circuit ook. En uh, maar goed, je wilde niet te, te diep op de dossiers ingaan. Nou, ik en weet dat het is... speelt. Ik heb, ik heb er natuurlijk ook ja. een aantal stukken over gelezen. Ja. In, uh, ja.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 Kijk, het is gemeenschapsgeld. Wat, uh, wat er ja, in maar is het, het spiegel draag. zeggen van het eerste drie jaar is het niet gebeurd. Waarom zouden we het daarna wel doen? Uh, nou ja, niet om de discussie nu open te nee, breken. Maar... maar je zou ook kunnen zeggen, dankzij de inspanning van de gemeente zijn die drie jaar ook mogelijk Dat is ook waar. Ja, dat, ja, is het, dat is een ja. beetje de... Ja. Uh, en ik snap, natuurlijk snap ik arg andere argumenten uit zakelijk oogpunt. Van ja, de, de, het is het, 305.400 ja. bezoekers keer 2 ja. euro, bij wijze van spreken, ja. dat is ja. 8 ton. Ja. Uh, dat, is dat is serieus geld. Dat is serieus geld, ja. ja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 Um, nou, dan praten we daar uh, op die manier over... Ja, het zou verder. het nog eens kunnen zijn dat uh, Max Verstappen zegt, ik stop er mee. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, hè? Ja, dat is pas uh, in 28. Ja, nou ja, ja, maar... Uh, ja, nee, het, zijn ja maar uh, als we toch aan het filosoferen zijn, maar stel nu dat Max Verstappen zegt, ik stop maar over twee jaar mee. Ja, nou, dat zou maar kunnen. Maar ik wil wel betrokken blijven bij Zandvoort als uh, ja. Formule 1 evenement plus het circuit. Ja, ja. Ja. Uh, heb je wel een ambassadeur van je welste? Absoluut, ja. nou, die hebben we ja. nu ook, he, met Jan Lommers, maar... Uh, Nee, maar we hebben het nu even over Mark Verstappen. Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Jan Lammers natuurlijk Absoluut. is een icoon wat dat betreft. Ja, en, ja, ja, ja. en het gezicht ook. En dat vind ik... Ja. Ja, hij is erbij. Daar hangt hij ook. Daar, daar hangt, he, hangt, he? Ja, hangt, hij hangt hij, is, uh, Ja, het uh, ja. ja, mooi, mooi. Ja, zeker. Dus uh, ik, ik, ja. daar zie ik nu... Nou goed, nu eventjes... Uh, nee, De vis je. van de lever, geen grote problemen. Wat vond je van de, de commissievergadering afgelopen dinsdag? Gaat het ongeveer hetzelfde als in je gemeente waar je nu zit? Sommige momenten wel, andere momenten niet. Um, en wat ik vooral buitengewoon uh, plezierig verrast was de locatie. Ik vind de raadsavond echt he? plakkelijk. Ja, dat is mooi, he? He? ja, ja is heel mooi. mooi. Ja, zeker ja. Maar uh, er wordt heel strak uh, vergaderd hier in Zandvoort. Dat bij jullie ook of niet? Ja, ongeveer. Ja, nou, ongeveer, ja. Hetzelfde. Nou, ongeveer hetzelfde. Ah, okay. Ja, ongeveer ja, ja. Ja. Dus, uh, Nou, uh, hartstikke goed. We gaan uh, bijna afsluiten, want het nieuws van 11 uur komt eraan. Dan Super gaan we lang aan, uh, uh, Ja, absoluut. <laughs> uh, mogen wij je hartelijk danken voor je komst. Dat en je en heel veel succes. Heel veel succes. Ik kwam met alle plezier. En als jullie mij willen uitnodigen... Um, ja, één nou ja, keer in de zoveel tijd komt er een wethouder langs. Uh, we hebben er vier nu. dus ja, uh, <laughs> zeker. Uh, en je kan en elke kwartaal even aanschuiven. Nee, nee, hartelijk bedankt in ieder geval. En een heel goed paasweekend. En, succes met eieren zoeken. En een en, goede reis terug. En een goede reis terug. Ik blijf nog heel even, want het is schitterend weer. Ja, ja prachtig pracht weer. Ja, ja, ja, weer Geniet ervan. Ga ik zeker doen. Okay, hartelijk dank. We Super gaan nog even wat muziek draaien. Als het goed is, pim. 20 seconden. 20 seconden 20 vol seconden praten. Volpraten. Dat is allemaal, nou, dat is lastig zeg. Dat lijkt me geen nou, met ja, even bij. <laughs> ja, we zitten hier in het museum en uh, de expositie beroemd Zandvoort is tot 11 juni. Ja, dus kom allemaal je, hierheen. Als je dus ook geluid hoort, er zijn hier allemaal mensen die aan het kijken zijn. Ja, leuk. Dus vandaar ja, dat het ja, een beetje... Ja, ja. Een beetje... Uh, wat muziek draaien... Ja.